Uur. Jeroen van Kamp met het CNW-journaal. De vertraging van de werkzaamheden op de A1 is tot drie uur vanmiddag... maar één rijstrook open voor verkeer vanuit Amersfoort richting Amsterdam. Rijkswaterstaat zegt dat de vertraging op kan lopen tot meer dan een uur... en adviseert weggebruikers om thuis te werken. De vertraging heeft te maken met de sloop van de oude spoorbrug. Die blijkt lastiger dan voorzien. Ook is het wegdek onder de brug beschadigd door vallend beton. Verkeer de richting van Almere kan volgens Rijkswaterstaat... nu drie rijstroken gebruiken. Maar tussen 10 uur en drie uur is ook vanuit Almere richting Amsterdam maar één rijstrook beschikbaar. Verkeer in de richting Amersfoort kan vanaf nu wel ongehinderd... over de nieuwe weg rijden. Luchtvaartmaatschappij EasyJet schrapt 14 vluchten... van en naar Schiphol vanwege stakende Nederlandse piloten. Die hebben vanochtend vroeg het werk neergelegd... en vliegen niet tot 12 uur vanmiddag. Piloten eisen onder meer doorbetaling bij ziekte... en een beter pensioen. Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd... kunnen kosteloos omboeken of krijgen hun geld terug. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn vannacht afgesloten met de sluitingsceremonie. IOC-voorzitter Thomas Bach noemde het prachtige Olympische Spelen in een prachtige stad. Na een korte show betraden de atleten het Macarena-stadion... onder wie de draagster van de Nederlandse vlag, de Olympische Sturingkampioen Sanne Wevers. De Olympische Vlag werd overgedragen aan de Gouverneur van Tokio. Daar zijn over vier jaar de Spelen. In Istanbul zijn gisteravond honderden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de moord op een 22-jarige transgender. Demonstranten riepen leuzen en droegen protestborden met zich mee. Ook leden van de oppositie liepen mee in de demonstratie. Het lichaam van de vrouw werd eerder deze maand... ernstig verbrand teruggevonden. Alleen met behulp van gebidsonderzoek kon ze worden geïdentificeerd. Wie er achter de moord zit, is onbekend. Het weer, tamelijk bevolkt met soms regen of een bui, het wordt maximaal 22 graden. Pas in de avond wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Morgen is het zomerweer, de zon schijnt dan volop. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 naar Amsterdam vanwege de uitgelopen werkzaamheden... 6 kilometer tussen naarden en Muiderberg er is maar één rijstrook open. De vertraging is nu al een half uur... A4 Rotterdam richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen het Iepenburg en Dorp over 10 kilometer. Technische problemen op de A7 Hoorn en Zaandam. De spitstrook kan niet open. Er staat tussen Aaf en Hoorn en Weidewormen nu 10 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dan de stad waar ik leef, maar zij stuurt mijn kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief met de prachtigste verhaal.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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. Heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het uit Londen. Zie FM met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zamfoot en Zamfoot. TV op kanaal 45. 45.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 Soul in abundance, they all got it Ready to reach deep into the woman inside Captivating on the vocal ride Earning the title, the diva, number one Chasing the blues away, bringing out the sun We're in session and it's time to review Let's give the credit for the credit is due Moon Collins, she got soul Millie Jackson, no she got too much soul Gladys Knight, yeah She's got Jocelyn Brown, she got the power of her soul. Yo no quiero acabar todos esos besos que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver, que vas a hacer, Decídete pa ver si te quedas o te vas, si no no me busques si ik ben hier in het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 You said I'm at eh. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Yeah, uh.